Ja, de nieuwe politiestructuren zeggen nu precies niet veel, commissaris. Een structuur die de gerechtelijke wil nekken... ...spreekt me inderdaad niet aan, juffrouw Mampai. Ik ben geen masochist, Maar uh, dat terzijde. Heeft El Chit iets gelost? Hij heeft alleen maar gelachen en gezegd dat ik spoken zie. <laughs> dat zou best kunnen, hè? Ah ja, mijn niet. <laughs> hij heeft het niet ontkend? Mm, niet echt, nee, maar... Uh, uh, wij uh... hebben alle redenen om te geloven dat hij dat niet kan. Uh. Ja, jij denkt aan die boeken bij Eva Lalo thuis, hè, Pieter?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 Hier is het. Ja. Nou. Ja, ik zou niet weten wat ik verkeerd gedaan heb. hè? Men dat te verhuren? Je ziet toch direct dat dat ongevaarlijk is. Zwarte muren. Een altake van niks. met verhakkelde kelken van zwarte kaarsen. En voor de rest, overal zetels in bedden. En je kunt al wel voor wat. Is dat de stichter van de secte? Waar? Die foto daar tegen de muur. Dat is kapelaan van Haken. Oh. Die kennen jullie toch? Ja, help ons toch maar een beetje.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 We moeten de anderen er volledig buiten houden. Ja, ja dat snap ik Het wel. is te riskant. Jullie moeten hier zo snel mogelijk weg. We vragen niks liever, hè, hey, Goedele? Goedele? Hm? Oh, ja, tuurlijk, tuurlijk. Zeg, uh, wat is dat wat? We hier, toch? Wat? Maar hier op tafel, kijk, dat is een juistelijk documenten van vroeger. Uh, uh, Nagemaakt. dan heb je je naam staat erop. Ja, dat uh, heeft niks te betekenen. Uh. Dus om mijn kamer te versieren, meer niet. Um, ik heb een oplossing, Koen. Echt? Onze vlot in Blankebergen. Die staat toch licht tot aan de vakantie. Oh, Tom, dat zou schitterend zijn. Wat is dat de rest? Het is op de zeedijk. Tegen het staketsel, oh. maar uh, ik breng jullie wel. Nu? Wilt u misschien blijven wachten tot mijn vader binnenkomt? Oh, nee, natuurlijk niet. Gij. Kom dan, kom. Oh, nee, heeft u nu weer zijn vergeten? Bied ik het toch?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 Het is nogal persoonlijk. Oh, is dat zo? Stoort het als ik even op hem wacht? Ja, wel, kijk ik ja, wel. Ik zie dat u met de vaat bezig bent, ja. Doet u gerust verder, ik blijf dus noods wel in de gang staan. Oh, in dat geval. Ja, komt u binnen? Ja, dank u wel, mevrouw Martus, Van. Martes, juffrouw Mampai. De, de naam is Martes. Oh ja. Sorry, dat wist ik niet. Mm.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 Naar boven. Ik word kotsmisselijk van heel deze situatie. We gaan er nog... Alsjeblieft. Piek... Je krijgt vijf minuten, hè, Pieter. Vijf minuten. Ah, jongens, jongens, jongens, jongens. Allee. Goedenavond, Piet. Mag ik Pieter zeggen? <laughs> ja, ja, ja, maar... Uh... Ja, maar dan moet u wel elke zeggen. Ik oké, uh, oké. Okay, okay. Is uw vrouw er niet meer bij? Uh, ze is al gaan slapen, uh, ge begrijpt, in haar toestand. <laughs> ze is rap moe. Ja, en uh, wat gespannen heb ik de indruk. Uh, dat ook, ja, dat ook, ja. ja. Maar, je <clears throat> wou me spreken? Ja, ja, ik heb nieuws. Ah, over? Die kerels die zijn opgepakt tijdens de razzia in de Iron Virgin. Ah, ja, en? Ja, ze zijn allemaal weer vrij. Er was er geen enkele bij die wat met drugs of met Koen van Impe te maken had. Aha, ja. Voilà, ja, dat was het. Hoe?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 Commissaris, gaat dat daar nog lang duren? Wat? Waar? aan dat Duits van Eva Lalo. Dat we daar 24 uur op 24 de wacht moeten houden. Ja. Zij, Bruinoog en ik lossen wij elkaar af, maar voor wie en voor wat? He, het is dan nu verzegeld en er is dan al dagen geen beweging ja, meer. Ja, he? je hebt gelijk, je hebt gelijk. Er zijn nuttiger dingen die je kunt doen. Nog een keer goed bijslapen bijvoorbeeld. Ah, zo moe, eh, ga dan maar naar huis en pak een dagskurig recup. Serieus?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 Ik zie bijna niet wat ik zeg. Verkouden? Te weinig slaap. Ja. En te veel wijn. Wijn? Jij ja. wijn? Ja, ik had nog bezoek gisteravond. Elke manpa. Wat kwam die doen? Ja, niks dat mij interesseerde. En dat tot een stuk in de nacht. Ah, en Lore kon er niet mee lachen zeker? Ho, haar <laughs> ogen vanmorgen schoten vonken. En de stilte aan tafel was ijzingwekkend. Al goed langs ene kant, want met al die naal die in mijn kop. <laughs> ja. Waar zijn jij bezig? Aber, ik ben...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 Dat ben ik precies. Oh, ja, precies. Ziet die oren eens? Helemaal. Maar dat kan toch niet? Pieter, ik wil zeggen, jij denkt toch niet dat ik... Oh, nee, je zijn niet goed zeker. Die robotfoto bewijst maar twee dingen. Dat we met alles wat dat mens heeft verteld heel voorzichtig moeten zijn. En ten tweede? Dat vet stilaan van de soep is, hè. Als u al voor een oudere heer beginnen te houden. Ah, lach maar, vriend. Jij wordt nooit zo oud als jij er nu uitziet. Vertel mij liever hoe het nu verder moet. Nee, ik had eens gedacht uh, om met Mus eraan te praten. Mus? Die ja. excentrieke laborant van het parket? Ja, van de dienstpathologie, ja. Ah. Of hij bij DNA-onderzoek op Eva Lalo niks gevonden heeft dat ons kan helpen. Wie weet, wie weet. Ah. Brigadee Versavel. Guido, is Pieter daar? Uh, ja, ja, ja, nog een ogenblikje. Het is voor jou. Hoe is dat? Je weet de helft. Ja. Uh, Hannelore, ik... Ik ga naar mijn moeder, Pieter. Wat? Maar... Ja, ik heb het toch zo druk. En er zal mij toch iemand naar de kraamkliniek moeten brengen als het zover is. Ja, maar dat zo. Ik ga doen. naar mijn moeder Pieter. Als je mij nodig hebt, kun je mij daar vinden. Een ander in godsnaam. Doe nu als ze... Oh, maar, maar, maar, maar. Troubles. Het zal nog niet. Nog meer vonken. Vonken? Een heel vuurwerk, de juur. Meneer Mus. Ja. Uh, commissaris Van In, en dit is brigadier Versavel. We ja. wilden u spreken in verband met de zaak Lalo. Ja, ja kom erin, kom erin, kom erin, kom erin. Dank u. Een, een, een prachtige zaak, heer, Zoiets moois maakt de mens maar één keer in zijn leven mee. Ja, cool. ja, ja, ja, het heeft maar een haar gescheeld of het mysterie was onopgelost gebleven. De wetsdokter stond van een raadsel en de patholoog, die zat met zijn handen in het haar. Hij maakt ons nieuwsgierig. Ja, ja, ja, ja, uh, voor we te zaken komen, wil ik eerst een toast uitbrengen... op de, de man of vrouw die, een, die een, een bijna perfecte moord heeft gepleegd. Dat weet ik? Uh, nee, uh, dank u. Uh, uh, het is eigen fabrikaat, hè? 70 graden. Je kunt er een op laten vliegen. <lacht> u ook niet, brigadier? <lacht> nee, nee, dank u. Dat bestaat dus toch. Flikken, die niet suiker. Ja, ja, Goed, ja. als u het mij toestaat. Gezondheid. Uh, gezondheid. Gezondheid. Gezondheid? Mm. Ja, ja, dat is lekker.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 Tom Liefens, dat zou dus een afstammeling zijn van de meest beruchte satanist aller tijden. Lester Crowley, ja en dan? Ja, voilà. Officieel is hij de kleinzoon van een zekere Adolf Liefens, klokkenluider van de Heilige Bloedkapel. Die met Anna Boterman getrouwd is, drie maanden na de geboorte van haar kind. Mm -hmm. Zoiets gebeurde vroeger ook, hoor, goed. Lang. Ja, negen plus drie is één jaar. Ah, voilà. voilà. Bon, het was er een jaar na het bezoek van Crowley aan Brugge en aan Anna Boterman. Ja, klopt.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 Maar Koen, ik heb direct die stijl herkend. En het geschrift, het geschrift van wie? Van Eva. Zij doet... Oh ja, zij deed dan calligrafie. En ik herkende direct die, de manier hoe dat zij die krulletjes draaide aan doof letters. En dat wordt precies dezelfde als op de zogezegde, originele documenten die Vénix ons heeft laten zien. Goedelijk, goedelijk. Als de meester nu zou horen, hè, die zou nog ontgoocheld zijn, hè.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 Frank wist mij te vertellen dat een zekere Arthur Crowley, een soort satanische paus zeg maar, hè, hier een tijdje heeft verbleven. Oh, nou, wat te doen? Ja, dat, dat is niet helemaal duidelijk. Behalve, behalve... Oh, wat? Behalve dat hij de dochter van zijn gastheer zou zwanger gemaakt hebben. Een pauselijke aflaat achtergelaten. <laughs> meer, meer Pieter. Een uitverkorene. Een kind dat de afgezant van Satan was. En dat zelf, uh, of, uh, of via een van zijn afstammelingen. Uh, de wereld op zijn grondvesten zou doen taveren. Ah, een soort duivelse heiland dus. Ja, zoiets, ja. Kijk, echte satanisten uh, zouden er inderdaad naar uitkijken. zoals de Joden in de tijd naar de Messias uitkijken.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 Van die onzin over dat geduivelde komende stil aan de strot uit. Ja. There is more between heaven and earth, Horatio, than I dreamt of in your philosophy. Mm, Shakespeare, ja, ja, dat kan ik ook. To be or not to be, daar <laughs> gaat het om, Guido. En de rest is kulimpatskis. Ja. De Rijkswachtkazerne, we zijn het. Ah, ja, ja de... ik weet het. Dat heet niet meer kazerne, maar wat moet ik er anders tegen zeggen? Oh, kinder. Elke staat er al te wachten. Ja, ik heb al die afspraak met de keizer van de narcotica's laten vastleggen. Mm -hmm. In het kader van haar journalistieke opdracht, verstaat je? Ah, ja. Ah, niet omdat je zelf vindt dat elk contact met de rijkswachter eentje te veel is. Nee, nee, nee. Leuk. Nee. Maar va, Guido. Zoiets durven we veronderstellen in het jaar <laughs> van de nieuwe politiecultuur. <laughs> De deur open, oh, ja. ik... ik kom maar hier. Ah, oh! godverdomme Tom! Zuig je! Hallo. Is er iets? Had jij niks kunnen zeggen? Wij hoorden ineens iemand binnenkomen en ik dacht dat er flikken waren. Uh, sorry, hè, maar dit is nog altijd mijn appartement. Jullie zitten hier al een week, hè? Vergeet dat niet. Nee, nee. Dat is... En het is niet dat je u niet uh, amuseert, zo te zien.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 Maar kijk, ik Goedelijk. denk... Ik denk dat jij niet zijt. wie dat jij beweert van te zijn, tomberlievens. Oh, nee. nee, nee, nee, nee, laat later maar kijk, verder doen. Dat jij de uitverkorene zou zijn, maar ik geloof dat niet meer. Dus jij zegt dat Fenix liegt? Of hij weet niet beter. Wat? De meester? Maar als jij hem dat uh, hebt wijsgemaakt... Goed luid toch. Goed durft gij.